In Portugal worden vanaf zondag de coronaregels versoepeld. De avondklok wordt afgeschaft en ook cafés, restaurants en winkels mogen langer open. Volgens premier Costa zijn de versoepelingen verantwoord omdat ongeveer de helft van de Portugese bevolking is gevaccineerd. Het moest dé nieuwe toeristische attractie van Londen worden, de Marble Arch Mount. Bij Hyde Park zou een mooie kunstmatige uitkijkheuvel worden met gras, struiken en boompjes. Maar nu is het af en ziet het er niet uit. Het is een soort steigerconstructie met grasmatten erover. Londenaren vinden het niks. Ik vind het een beetje you echt. Zou je er zelf there zijn? Ik I er niet om pounds to gaan, maar ik zou gaan als het it was. Free. <laughs> Ja, er kwam zoveel kritiek op dat de attractie inmiddels is gesloten. De gemeente werkt de komende dagen aan een oplossing. Als je Siberië hoort, denk je waarschijnlijk aan kou en ijs. Maar op dit moment is het daar ontzettend heet. Zo heet zelfs dat er voor het derde jaar op rij enorme bosbranden zijn in Ruslands koudste regio. Miljoenen hectare bos zijn al in vlammen opgegaan. Correspondent Iris de Graaf reist er naartoe. Ja, heel heftig. En niet alleen voor ons, maar natuurlijk ook voor de mensen die daar wonen. We merkten dat al toen we uit het vliegtuig stapten. Die rook die daar hangt, ja, die sloeg ons direct in het gezicht. En we waren toen nog best wel ver bij van die branden vandaan, zo'n 200 kilometer. En hoe dichterbij we kwamen, hoe dichter ook die rook werd. En ademhalen werd moeilijker, kregen last van onze ogen, van onze keel. En wij hadden zelfs nog mondkapjes bij ons en andere beschermende middelen. En omdat die branden zo heftig en groot zijn, smelt ook de Siberische permafrost. Oftewel de ondergrond die nooit helemaal ontdooit. Wetenschappers waarschuwen daarom voor een klimaatramp. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 13 graden. Morgen bewolkt. Op sommige plekken kan er een bui vallen. Later op de middag gaat het hard waaien. tot 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 I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 er wordt ook nog wat afgegrund mensen met synapsis.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 hoe het allemaal gelopen is, maar ik zit daar denk ik sinds, wat zal het zijn, 2017 bij. Ja, heb, heb je, want als we het dan toch even over jou en, en, en de komst binnen de band, heb je dan in ieder geval je draai gevonden en hoe was dat begin eigenlijk voor jou om te starten bij zo'n band? Nou ja, ik, ik, ik ken, kende alle muzikanten al van school, hm. we hebben bijna allemaal in, in Amsterdam op het conservatorium gezeten, dus daar kenden we elkaar nog allemaal van. Hm.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 en ik vind het, vond de muziek toen al heel erg tof. Ja, dus, uh, ja dat is, ik, ik, ik weet een beetje, uh, ik heb wel wat mensen gekend die op die conservatorium van Amsterdam hebben gezeten. Dus, uh, er is een hele lichting uh, rond 2012 uh, de, eraf uh, gekomen. Ja, dat is een beetje de lichting die ik dan een beetje ken. En okay, ja. ja, dat, dat is uh, wel heel ver uh, terug. Het is alweer meer, meer, bijna tien jaar terug uh, dat, dat, uh, dat dat spul er uh, een beetje af uh, kwam.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 Nee. Dus je moet gewoon bier gegooid kunnen... Ja, nou ja, je zegt het. <laughs> dus, ja, volgende week hebben we, heb ik een hele dure medepresentator hier in de studio. Dat is de burgemeester van Zandvoort. Dat is ook een muziekliefhebber. Die zegt... Ja, ik mis het zweterige zaalje. Maar ik denk dat dat bij jullie niet anders is. Ik denk dat iedere, iedere muzikant altijd wel een beetje mist nu. Ja.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 Bye. This day